Die bandjes die we ooit in het verleden wel eens vaker hebben laten horen, uh, altijd zo mooi. Zeker na bijna negen jaar, als je dan nog een keer opnieuw afstoft. Trip to Dover en Albert Juliet, je, je luistert meteen al naar de eerste live uitzending van deze alternatieve film van dit jaar. Het liefst hadden we die even anders willen beginnen, maar ja, uh, de heren van de Kiwi Club die zouden vanavond komen, maar ze hebben er vanaf gezien omdat het eenvoudigweg een beetje voor hun een risicootje is om deze kant op te komen. Ze vertrouwden het, uh, het weerbeeld niet. En ja, als we dan de laatste dagen zo'n beetje bekijken, dan uh, kunnen we ze niet helemaal ongelijk geven. Is niet erg, want we hebben in ieder geval uh, sowieso uh, Giel Borstboom wel telefonisch in de uitzending. Dus hij uh, komt sowieso langs. En dan zal ik me ook gelijk voorstellen om een datum in april te gaan bespreken. En dat is wel mooi. Want dat zou dan precies twee jaar na dato zijn dat ze dan uh, weer gaan komen. Dus er is een alternatieve. Um, ja, hoe moet ik zeggen, een alternatieve datum in de maak. Dan die band, waar ik het over heb, waar ik uh, mee begon. Waarom klinken ze altijd zo mooi? Uh, dat heeft uh, te maken met uh, het verleden. Want Olga Taal, een van de twee leden van Trip to Dover. Um, ...heeft ook nog best een lange tijd wat muzikanten onder haar hoede gehad... ...als het ging om ze een beetje verder uh, op weg uh, te helpen. En een van die middelen was bijvoorbeeld een live uitzending te laten doen. En dat heeft ze dan ook gedaan. Met bijvoorbeeld Lizzie V, om maar even één naam uh, te noemen... ...die bij mij nu in het, uh, in het brein opspeelt... Uh, en natuurlijk had ze samen met uh, Johannes Staal, dat is uh, de, de wederhelft... dit, uh, dit uh, fijne werkje, trip to Dover... waarbij ze dus bij, uh, in 2017 dit nummer hebben uitgebracht. Albi Juliet. Goed, wat uh, zeiden we dus wat we gingen doen? Nou, we gaan straks om rond half acht nog een interview uitzenden met Blanco... want die heb ik nog vanmiddag gesproken... Want er komt een nieuwe single aan en die single die komt morgen uit. Ik heb er één zelfs nog vergeten aan te kondigen in de, de socials of op de socials. En dat is de nieuwe single van en Die komt ook in dit uur voorbij. En er zitten nog veel meer leuke dingen in, in deze alternative FM. Als het goed gaat, proberen we ook straks Wolfgang nog eventjes uh, te checken over zijn EP-release show. Die komende zondag wordt gegeven in de Paradiso Amsterdam. En dan ook maar, fingers crossed, want het schijnt heel erg koud te worden. En dan heb ik ook weer meteen het bruggetje geslagen naar een verzoek. Wat is binnengekomen bij de ZFM-burelen, want uh, dat is het uh, programma waar dit uh, wordt uitgezonden. En dat was het uh, verzoek van of we Ruud Hameling weer eens konden laten horen... met Below Freezing at 14th Street Union Square Station. Die heeft hij vorig jaar al uh, uitgebracht. Dat gebeurde, geloof ik... Uh, in de derde week van januari, een beetje het koudste gedeelte van de Verenigde Staten. Nou, ik denk dat het nu een beetje andersom is. Maar goed, daar zit natuurlijk een heel verhaal aan vast. En het verzoek was om juist dat nummer te laten horen. Nou, dat gaan we zeker doen. Dus dat gaan we doen. En een beetje om in die electro-stijl te blijven, gaan wij nog even terug naar vorig jaar... Toen op de valreep nog de EP Dark Knight Gloom van Low Addicts voorbij kwam. En dit staat er ook op. Chromatic. was toch echt wel een beetje ook het jaar van Alaska. En weer de terugkeer van Alaska, diezelfde band uit Volendam, die tien jaar daarvoor ook nog een uh, geweldig album had uitgebracht. En dat was Prospero Die hebben ze ook gelijk gevierd op 10 oktober. Dat is trouwens ook wel een hele mooie datum. 10-10. 2025. Daar hebben ze toch een beetje over nagedacht, hoor. Om uh, juist op die dag... Een optreden te geven in de Piers. En toen hebben ze onder meer het nieuwe materiaal laten horen. Waaronder dit nummer. Uh, straks helemaal aan het eind komt er nog een. En dat is de meest recente single die ze hebben uitgebracht. En uh, voorlopig denk ik dat ze het daar nog even bij laten. Want ze willen natuurlijk niet alles uh, prijs gaan geven. Maar uh, er komt nog wel wat aan van ze. Um, over nieuwe singles. Trouwens, daarvoor hoorde je Grammatic van Low Erects. En die EP die is nog op de valreep van 2025 nog uitgekomen. Um, over een nieuw materiaal gesproken. Je hoort er nu twee achter elkaar. De single van Jit die komt morgen uit. En dat nummer dat heet ik Ben een Vrouw. En daarachter hoor je de nieuwe van Veel Mets. Dames en heren, dus zet je maar eens even schrap.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 tegen mij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 een dirty ja, ik heb een dirty mind, die ben een vies man. We gaan door heel de nacht tot je niet meer kan. Ik heb een dirty mind. Jij ja, ja, ik ben een vies man. Ik heb een dirty mind. Jij ja, ik heb een dirty mind, die ben een vies man. We gaan door heel de nacht tot je niet meer kan. Komt die uit de, de nieuwe single van Phil Metz en Piesman daarvoor uh, uh, toch weer een behoorlijk contrast. Want dat gaat weer de hele andere kant op. Uh, want uh, wij kerels kunnen ons toch nog wel als een stel onbehouden vlerken gedragen ten opzichte van het andere geslacht. En uh, daar had Jit het uh, wel heel duidelijk over. Ik ben een vrouw. En dat komt morgen ook uit deze single. En we gaan verder, want uh, we hebben nog... Iets wat we vorige keer niet hebben kunnen draaien... maar nu moeten we dat uh, gewoon even recht uh, trekken. Dat is Norbertine en Norbertine DuPont, zo heet zij voluit. En de single die is zelfs nog in december uitgebracht. Uh, het nummer dat heet How Can I... Single, die we het afgelopen jaar nog niet hebben kunnen laten horen. Omdat er eenvoudigweg nog wat uh, dingen ertussen doorstaat, Zoals de Kerstamus En natuurlijk ook de nieuwjaarsdag. Want die hebben we uh, uiteindelijk een beetje opgenomen. Met uh, wat, wat materiaal van het afgelopen jaar. Uh, maar goed, het uh, is natuurlijk nu bij deze gedaan. Norbertine met uh, Houk en Aai. En dat zeggende, uh, ik heb in het uh, programma wat hier bij deze omroep draait heb ik nog ook een ander klusje... wat ik op de zaterdagavond uh, doe... met collega Mick Boskamp. Hij doet het uh, programma. Ik uh, ondersteun hem slechts... Uh, wat dat betreft de technische kant van het verhaal. En bij die laatste zaterdag van december... kom ik er ineens achter. Ik denk, potverdorie. Ik heb gewoon 40 jaar uh, radio op zitten. Uh, dat is niet bij deze omroep. Want uh, deze omroep bestaat 35 jaar. En ik ben pas in 1995 hier gekomen... Dus ook in dat opzicht heb ik 30 jaar bij ZFM gediend. Maar eh, als we de piraten laten, er nog eens even bij leggen... Hè, ja, dan komt het eh, bij eh, 40 uit. Want eh, in het laatste weekend van december 1985... ben ik eh, ooit met radio begonnen. Dus zover gaat het al. Dus ik eh, zit al meer dan 40 jaar ben ik al met dit medium bezig. Goed, eh, dat is even terzijde. We gaan nu... Um, verder met het blogje over Blanco. Want die gaat morgen een single uitbrengen. Not My Dashboard. En uh, She Make a Dead Man Dance. Daar beginnen we mee. Dan het gesprek. En daarachter dus die nieuwe single. En als er geen live muziek is in de studio, dan hebben we natuurlijk uh, telefoongesprekken. En dit is er eentje die opgenomen is, want het is donderdagmiddag. En als we het uitzenden, is het donderdagavond. En aan de telefoon hebben we niemand minder dan Blanco. Goedendag. Goedemiddag, ja. Ja, goedemiddag. Uh, want uh, het is toch, zijn toch een beetje de laatste weken dat jij actief bent uh, geweest. eerst met Ellen ten Damme voor een kerstsingel die, uh, die jullie hebben uitgebracht. Maar eh, je komt ook met een nieuwe single morgen. Ja, het is, eh, ik blijf altijd, eh, altijd doorgaan. Ja. Inderdaad, eh, van de ene of de andere, maar wel heel leuk. Met kerst inderdaad, met Ellen ten Damme een origineel kerstvietje gemaakt. En mee op pad geweest. Mm -hmm. Dat was te gek, maar eh, zodra het eh, 27 december is, dan is het ook helemaal klaar daarmee. <laughs> dan gaat niemand meer een Kerstliedje draaien. Dus eh, nou ja, ik heb gezorgd dat ik gelijk door kan met... Eh, een gloednieuwe blanco single <laughs> Ja. Uh, zit, er, zit er weer creativiteit bij jou op dit moment? Sorry, wat was je vraag? Uh, de vraag is, zit er weer opnieuw creativiteit bij jou? Nou, die is eigenlijk nooit weg geweest hoor. Ik, uh, ik produceer het hele jaar door en uh, ik probeer al minimaal vier, vier singles per jaar te doen. En tot nog toe heb ik elk jaar een album uitgebracht, dus uh, aan creativiteit geen gebrek. Ja, uh, en is dit, uh, want de single uh, Not My Dashboard, die komt morgen uit, maar is dit ook misschien weer een aanzet voor uh, misschien nog meer blanco materiaal? Ja, je zegt het al, hè, vier, uh, vier nieuwe singles, maar zou je ze dan weer uh, willen bundelen tot een EP of wat dan ook? Nou, als ik heel eerlijk ben, ik heb de afgelopen vier jaar heb ik vier albums uitgebracht. Dus mm -hmm. drie studio albums en een live album, en dat is echt wel... Best wel veel als je het vergelijkt met uh, veel andere artiesten. Mm -hmm. Ik doe alles hetzelfde, weet je wel. Ik speel het zelf in, ik produceer het, mix het. En, uh, dus ik heb me voorgenomen om dit jaar niet een heel album te maken. Om iets langer te wachten dit keer, misschien het jaar erop. Maar uh, ik denk een beetje aan het eind van het jaar dat dat wel realistisch is. En in ieder geval uh, vier singles dit jaar. Ja, uh, dan Not My Dashboard. Heb je uh, iets uh, bekeken van iemand die vroeger Mietloof heette? Van wie, sorry? Meatloaf? Paradise oh. by the Dashboard Light? Ja, <laughs> Paradise by the Dash. Not my Paradise by the Dash. <laughs> ja. ja, want dan moet ik aan denken aan, uh, aan die titel van uh, die illustre voorganger van jou. Maar dat heeft er niks mee te maken. Ik dacht, ik, ik weet ook, ik ben bewust dat het een beetje een gekke titel is. Maar ik heb die link nog niet gelegd. Terwijl dat de enige andere titel is met dashboard erin waarschijnlijk. Ja. Maar uh, nou, niet verkeerd, dat liedje dat heeft het niet slecht gedaan. Dus... Uh... Nee, maar, maar het gaat toch wel degelijk over iets heel anders? Ja, het gaat over, uh, eigenlijk over een droom die ik had... waarin ik elke keer uh, probeerde te sturen... maar dan lukte dat niet, want dan kwam ik erachter... dat ik aan de passagierskant zat. Ja. En hoe verder ik keek, zat ik ook niet in mijn eigen auto. En dat zijn terugkerende dromen... waarin je, waarin je dan niet de controle blijkt te hebben. En, en ik denk dat heel veel mensen dit wel herkenbaar vinden. Als je een plan hebt in het leven, je gaat daarop af... Dan gebeuren er altijd dingen waardoor je weer snel moet schakelen. Want eigenlijk ben je onderaan de streep niet zelfs de bestuurder, dat is het leven voor je. Ja. Daar gaat het eigenlijk over, weet je wel, niet, ja. uh, uh, dat invloed. Uh, ja, want, want in feite, uh, het moment dat je hem released, zitten we natuurlijk in een situatie dat we eigenlijk het ook niet voor te zeggen hebben met het weer, toch? Zeg, zoals jij een hele uitleg gepland had met een live band en uh, weer een ja. Goed doet in het eet. Ja. in een of andere bestuurder ben je weer de passagier. Oh, ja, ja, ja, dat is een mooie metafoor die je daarin. Maar ben jij een, als we dat dan toch weer even betrekken op die single, ben je dan een freak? Uh, nou ja, ik ben wel perfectionistisch. Ja. Ik denk wel van dat dingen echt goed gaan en ik, ik bereid me ook uh, zodanig voor dat, dat ik. Dat ik geen uh, ja, twijfel heb over dingen die ik doe of over die ik wil. Maar uh, ik, uh, ik vind het ook niet erg als ik moet schakelen. Weet je, dat is het leven. En, uh, ja. Ja, je, moet gewoon zo, je moet het zo, zo goed mogelijk proberen op te lossen als dingen niet jouw manier, uh, op jouw manier gaan. Ja. Dat kun je niet doen. Ja, uh, in, in... Het is ook een vrolijk, luchtig liedje. Ja? Het is allemaal niet. Uh, je kan er toch niks aan doen, dus je moet het maar gewoon uh, improviseren. Ja, dus nemen we als het uh, uh, zoals het is eigenlijk. Ja, precies dat. Ja. Uh, in, in hoeverre uh, ja, uh, is dit metaforisch bedoeld? Uh, nou ja, het is 100% metaforisch. De, de, de, het refrein, in ieder geval. In de zin zijn er ook wel wat herinneringen die ik terugvind. Mm -hmm. Zoals in een droom: dan ga je van de hak op de tak van een herinnering naar een, ja, naar een situatie, naar uh, van alles wat. Alles door elkaar. Het is eigenlijk een soort. Uh, uh, mengelmoes van, van herinneringen en, en droombeelden en een metafoor voor het leven. Ja, uh, da dat is eigenlijk uh, gewoon waar het, uh, waar het over handelt. Uh, dan nog is de vraag, ook nog, de afsluitende vraag: waar is Blanco te vinden op het wereldwijde web? Op het wereldwijde web is uh, at music by Blanco met een K. Op uh, Spotify ben ik gewoon Blanco met een K. En alle socials is Music by Blanco. En Blanco Dan gaan we... Ja, dan gaan we de single uh, nu laten horen. I wore my father's jacket in the summer heat Dancing through the alleys with unchained feet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 Underneath the stars, someone's tagging stereo and the night began to sway. We just like we were lovers from another age. This is not my dashboard, not my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 The leash or ja, en dat was dus de nieuwe single van hem. Van Blanco. Um, oorspronkelijk komt hij uit Volendam. Tegenwoordig resideert hij in Edam. Ja, dat is ook, uh, dat is ook een vast aan het feit. Maar wat ik altijd zo grappig vind. Ik uh, ben een van die vaste luisteraars. van het uh, programma van Roy de Smet. Roy draait door bij de lokale omroep Volendam en Edam. Dat wordt weer gevolgd door een ander mooi programma. Want daar zitten soms ook best nog wel uh, leuke dingen in. Van muzikaal Volendam van de collega's Evert Runderkamp en Gerard Overmars. Die zitten precies daarachter. En daar uh, verzamelen ze toch uh, best nog wel wat uh, um, ja, min of meer van muzikanten... die in Volendam hebben gewoond en uh, de nodige muzikale dingen hebben uitgebracht. En ik zit me af te vragen... Hoe lang het gaat duren voordat deze single hoe, hoe dus daar te horen is. Dus dat uh, wordt nog best nog wel een uh, interessant dingetje. Is ook op de maandagavond daar uh, te horen tussen 8 en 9 uit mijn hoofd. Um, we gaan weer verder, want uh, we hebben een blokje zandwoord. Uh, want tenslotte wordt dit uh, programma in zandwoord gemaakt. Um, van Wendy Moore, want uh, die hadden we in juli van het afgelopen jaar hier bij ons in de studio... En toen had ze nog niet de mogelijkheid om Tangled Warming in de akoestische versie te laten horen. Dat heeft ze nu wel. Daarachter zit het verzoek van Mirloen, Want Mirloen vroeg aan ons. van mag die single van Ruud Haveling die die vorig jaar heeft uitgebracht ook nog eens een keer gedraaid worden? Nou, dat gaan we zeker doen. Want die zit dan gelijk daarachter dus. Maar eerst Wendy Moore met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 Automatic attacking me, attached to me, I'm wrong All En dit nummer is dus al wat langer uit. Want hij heeft hem weliswaar in 2025 uitgebracht. Maar hij heeft het nummer al veel langer uh, eigenlijk al geschreven. Uh, daarvoor die tijd al. Want ik heb hem ook al dit uit horen, uh, voeren. Bij een optreden in Dorpskerk van september 2024. Dus dat is al een, uh, nog een lange tijd uh, terug. Below freezing at 14th Street Union Square Station. En het handelt over de dagloosheid. Uh, Ruud heeft het ook hier in deze uitzending uh, verteld hoe het uh, in elkaar steekt. Want hij was in Amerika en hij was op een gegeven moment in een van die metrostations. En dan was het behoorlijk koud, kan ik je vertellen. En Ruud die dacht, ja joh, ik ga lekker naar huis. Maar voor die mensen die daar achterblijven wordt het toch een heel ander verhaal. En daar heeft hij dus het liedje op uh, geschreven. Het uh, is een dus de dagloosheid als thema, gesitueerd rondom een metrostation in Manhattan. Dat is het uh, verhaal. En wat ook heel bijzonder is, is dat hij een uh, gewilde multi-instrumentalist... in de persoon van Shazad uh, Ismaili heeft gevraagd om dit ook uh, mee uh, te laten horen. Of te laten doen. En dat is dan ook gebeurd. Um, en dat is een beetje het uh, verhaal achter deze mm, Below Freezing at 14 Station Union... Square... Nee, ik zeg het helemaal verkeerd weer. Uh, ga ik weer even terug. Uh, Blill Freezing at 14th Street Union Square Station. Dat is de volledige tekst en titel van het nummer. Uh, we gaan verder met uh, nog een uh, nummer van... Uh, en eigenlijk is het het openingsnummer van het album... wat Julia Mondoki heeft uitgebracht afgelopen jaar. En dat nummer dat heet Portal... Nummer van het album The Dark Side of the Bomb. En dat is eind november uitgebracht van het afgelopen jaar. En het album is een onderzoek van Julia... naar de geestelijke gezondheid van vrouwen, psychedelische studies en medische antropologie... waarbij ze haar schrijf- en productiestijl vormt. Nou, dat heb je min of meer al wel een beetje hoor, kunnen horen in dit nummer... Maar er staan nog veel meer uh, nummers op die meer dan de moeite waard uh, zijn. Ik zou zeggen, uh, gaan we afluisteren, die Dark Side of The Womp. En een van de laatste live uitzendingen die we hadden vorig jaar, uh, dan hebben we ook Oliver Aaron aan het woord uh, gelaten. Want ook hij gaat uh, zich melden dit jaar, want uh, hij is, uh, heeft z'n de plannen om ook nieuw materialen uit te brengen. En voorschot heeft hij al genomen. Hier is uh, de laatst verschenen single die je uh, aan het eind van, of zeg ik, tot het eind van dit eerste uur hoort. En dat nummer dat heet bitter. But tomorrow starts today. I choose to live.